Volgens de Israëlische minister van Veiligheid zat de bom in een tas die tussen twee stadsbussen stond. De aanslag is nog niet opgeëist, maar volgens Israël zitten Palestijnen erachter. De pensioenfondsen in de bouw, het vervoer en de schoonmaaksector verliezen tientallen miljoenen euro's door faillissementen en fraude. Pensioenfonds pensioenfondsvervoer heeft sinds 2007 80 miljoen euro gereserveerd voor wanbetalers. De pensioenfondsen voor bouw en schoonmaak hebben 30 miljoen gereserveerd. Bedrijven die failliet gaan hebben vaak al langere tijd ingehouden pensioenpremies niet afgedragen. Op het moment dat ze failliet zijn, kunnen de pensioenfondsen er niet meer bij. FNV-bestuurder Moeijers noemt het diefstal als werkgevers betaalde premies niet afdragen. Een man uit Friesland is om het leven gekomen tijdens baggerwerkzaamheden in de buurt van Zaanstad. De man van 48 was aan het werk op een binnenvaartschip waarin modder uit de laadruimte schepte. Een bulldozer op de kant schepte dat weer in een vrachtauto. De man was ineens verdwenen en werd later door collega's teruggevonden in de vrachtwagen. De Friese baggeraar bleek toen al overleden. Een Britse en een Franse geoloog willen binnen tien jaar gesteente uit de aardmantel halen. Ze gaan daarvoor onderzoek doen en fondsen werven. Het moet meer kennis opleveren over het ontstaan van de aarde. De aardmantel is 3000 kilometer dik en begint 6 tot 60 kilometer onder de aardkorst. Sinds 1957 is een paar keer geprobeerd tot in de aardmantel te boren... maar onder meer door de hoge temperaturen diep onder de grond is dat niet gelukt. Het weer. Vanavond en vannacht helder met plaatselijke mistbank. In het oosten koolt het af tot rond het vriespunt. Overdag in het noorden Wolkenvelden, elders vrij zonnig. De maxima lopen dan uit 1 van 11 graden op de Wadden tot 18 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De A59 van Zonzeel naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Hoijpolder en Waspik. Er is een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens. Daarbij is potgrond op de weg terechtgekomen. Het gaat dus nog even duren voordat de weg weer open gaat. Daarom kunt u beter omrijden via Gorkum over de A27 en de A15.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 BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is drie over negen. De grote baas van Facebook, de Nederlandse Mark Zuckerberg. Facebook in Nederland, die is hier zometeen te gast. En Diederik Samson, die praat je bij, bij over de situatie bij de kerncentrale in Japan. Want dan begint het nou al heel erg hopeloos te worden... En we volgen het WK-baanwielrennen in Apeldoorn. Daar is de scratch-mannen net begonnen. Ik doe net of ik weet wat dat is. <laughs> Sebastian. <laughs> ja, het is, een, het is eigenlijk heel simpel. Het is gewoon van start tot finish. En degene die als eerste bij de finish is, na 60 rondjes, dat is 15 kilometer, die heeft gewonnen. Een soort puntenkoers zonder punten dus, zeg maar. Um, uh, zonder bonuspunten ja, dus ja. onderweg. Je moet gewoon zorgen dat je als eerste bij de finishlijn Waarom bent. Waarom heet het scratch? Ja, eerlijk moet je zeggen dat ik dat niet weet. Het is wel zo, trouwens, als je rond de voorsprong pakt, dat dat natuurlijk het zwaarste weegt. Hè. Laat dat duidelijk zijn. Wim Struttiga. Moet dat dan maar gaan doen voor Nederland nadat nou, het op vier onderdelen niet is gelukt vandaag om een medaille te behalen. Struttega werd in het verleden twee keer tweede al op dit onderdeel. Kan dit onderdeel goed aan, maar rijdt in een sterk deelnemersveld met uh, echte grote pros van de weg daarbij. Zoals de Italiaan Viviani en de Australië Cameron Mayer. Dat zijn wat mij betreft de twee topfavorieten. Er wordt veel gekeken in het begin van deze wedstrijd. Maar we zijn ook alweer bijna op de helft, want het is maar een korte koers. Dus 40 ronden dadelijk nog te gaan. Het peloton is nagenoeg compleet. Ranking the News. De man die wel alles weet, Luc Ikink. Ja, scratchy. Heet scratchy, omdat het bedacht is door een dj. Vandaar. <laughs> uh, goed, top 5. <laughs> top 5. De dood van actrice Elizabeth Taylor. Hollywood-legende die vooral bekend was bij mensen met een zwart-wit televisie. This is an ABC News special report. Unfortunately, we hebben net bevestigd dat Elizabeth Taylor is overleden. Ze is overleden in de vroege uren van de ochtend aan hartfalen. Wat een leven, wat een nalatenschap. Ze was zeker een van de mooiste vrouwen ter wereld, zoals ze al zo de jaren genoemd. Taylor was al bijna tachtig en kampt met vele gezondheidsproblemen, waarvan veel veroorzaakt door een enorm enthousiasme voor drugs en alcohol. Elizabeth Taylor werd geboren in Londen. Haar vader was kunsthandelaar, haar moeder actrice. Haar ouders waren Amerikaans en daardoor had Elisabeth de Britse en de Amerikaanse nationaliteit. Na de oorlog keerde het gezin terug naar de Verenigde Staten... waar Elisabeth al jong debuteerde op het Witte Doek. Ze was toen negen jaar. De meeste mensen kennen Elisabeth Taylor natuurlijk vooral uit de film The Flintstones... waarin ze de schoonmoeder van Fred Flintstone speelde. Een legendarische rol was dat. Uh, mensen die nee, in de jaren... Duurbaar nee, allemaal. helemaal niet. Mensen die in de jaren zestig al, al films keken, Willemijn... Uh, die kennen misschien haar Oscar-waardige rol als Virginia Woolf. Who's ja, afraid of Virginia Woolf? Virginia Woolf, Virginia Woolf. Who's afraid of Virginia <laughs> En verder trouwde Elizabeth acht keer... en was goed bevriend met Michael Jackson. Ze is 79 jaar oud geworden. Op vier dan een bizarre rookontwikkeling... in een flatgebouw in Schiedam. Nou, ik lag om elf uur op mijn bed... En ik rook een lucht, maar ik dacht dat het wierrook was. Dus we waren binnen boven, we eens kijken, beneden, buiten. We dachten, de buren zitten met de wierrook uh, aan de gang. Dat zou kunnen. Dat zou zeker kunnen, want de buren die zijn een beetje van het occult. En die doen wel eens een beetje aan ritueel fikkie stoken en zo. Maar goed, dat was dus niet zo. Maar het blijkt dus uh, dat er brand was. Nou, en tussen, uh, ja, de slaapkamer liep vol met rook. En toen stond de brand in de politie dat we er gelijk uit moesten. Toen dus staan we van buiten. En weet u nou waar die brand is? Nee, Ergens in de spouw heb ik gehoord, meer weet ik niet. Ja, een brand in de muur dus, waar het nog lang door is. Hij smeult tussen de spouwmuur in. Ze zijn met een blusapparaat, ze noemen dat het cobra. Daar zijn ze mee bezig om de brand te blussen. En tegelijkertijd zijn ze vanaf het dak nu bezig. En daar gaat nu aan weerszijden rustig aan schuim naar beneden. Ondertussen moesten de bewoners van de flat geëvacueerd worden. Ja, en dan staat er een uh, grote bus klaar van de RT. Ja. Gaat u mee? Ja, natuurlijk. Waar moet je anders naartoe? Weet je waar je naartoe gaat? Nee. Nou, We zien ik, het wel. Dat is een verrassing. Okay. <laughs> ja, dikke pret, want zij slaapt vanavond in een hotelbed. Net als alle andere bewoners die een nacht doorbrachten op een andere plek dan thuis. De brand is inmiddels uit, het smeulen ook, en de oorzaak is nog niet bekend. Op drie dan. Een wetenschappelijke doorbraak van je welste. Er zit namelijk een fout in een van de doodels van Leonardo da Vinci. in een regelmatig veelvlak. Die ziet er dus zo uit. De tekening ziet eruit als een ja, soort sterkvormig figuur. Dus uh, zeg maar een bol waar een aantal uitsteeksels op zitten. Het verbeeld een tweede... Een drie-dimensionaal object, ja. Ja, het is ja. een soort ster, hè? Ja, klopt, ja. Met vlakken? O ja, ja, Op, op elkaar geplakte piramidetjes van vier- en drie zijde, drie en vierzijdig. Ja, dus je, je moet je voorstellen dat je een bol ziet... waarop een, een aantal van die, die piramidetjes geplakt zijn... en op zo'n manier dat die bol dus helemaal vol zit met piramidetjes. Nou, veel vlakjes voor dummies, hè, lijkt me duidelijk. Veel makkelijker kunnen we die maken. Regelmatig veel vlak dus. Een driedimensionaal object dat is opgebouwd uit congruente regelmatige veelhoeken en dat in een ruimte geheel... Een sluit. Nou, logisch allemaal. En, en nu zit er dus een fout in een van die veel vlakjes die Da Vinci heeft getekend. Ontdekt door een Nederlander, Rinus Roelofs. Het is een vrij complex figuur. En uh, nou, onderin uh, is, is, zijn de, de, de vormen van uitzeefels dus eigenlijk een beetje door elkaar gehuzeld. Dus uh, waar, waar drievormige piramides zouden moeten zitten. zitten viervoudige en omgekeerd. Ja.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 Alsnog een loser die niet eens zo een fatsoenlijk regelmatig veel vlakje kon tekenen, die Da Vinci. Feitelijk heeft onze wiskundige Clidora ons behoorlijk in de zijk genomen. De figuur van Da Vinci ziet er gewoon uh, heel goed uit, uh, als je het zo op het eerste gezicht kijkt. Het hele boek uh, waar dit een illustratie van vormt, uh, is ook heel rustig opgebouwd. Het begint met een tekening van een kubus die er gewoon heel goed uitziet. En uh, nou, dus de een eenvoudige figuren komen eerst. Hmm. En de figuren worden steeds ingewikkelder. En uh, ja, je wordt gewoon meegenomen in het verhaal, uh, om het zo te zeggen. En uh, je gelooft gewoon uh, dat dat gewoon goed zit. Ja, goed zit. Maar het zit dus niet goed. Nu we dit weten, verandert er verder helemaal niets in de wereld. <lacht> Op twee dan. Japan. En uh, dan vooral even onze eigen uh, land. De wind des doods kwam namelijk vandaag over ons land. Nou ja, in ieder geval de luchtstroom uh, van Japan. Uh, van het begin van de problemen. Die, die raakt uh, de komende dagen in Nederland. Ja, vandaag of morgen. Dat klinkt dus eng. En dus is het ook maar goed dat het RIVM vandaag even ging meten... hoeveel radioactief materiaal er vandaag onze kinderen ging besmetten. Ik denk dat we echt ons best moeten gaan doen... om uit dit luchtstof wat we hier verzamelen... Eh, sporen te vinden van, van radionuclide uit Japan. Ja, geen gevaar dus voor de hardwerkende belastingbetaler hier. Japan is namelijk best ver weg. En dus is er geen reden tot paniek. Nou, voor paniek, verre van. We moeten ook ons best gaan doen om het te meten. Het is uh, de emissies in, in Japan...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 In Japan zelf is er nog wel steeds gevaar. Er komt zwarte rook uit reactor 3. En vandaag werd ook bekend dat jonge kinderen in Tokio beter geen kraanwater kunnen drinken. Het water bevat zoveel radioactieve deeltjes dat het niet meer veilig voor hen is. Ten slotte nog de situatie in Libië. Dat is het belangrijkste nieuws van de dag. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt de Nederlandse bijdrage in dat land. Het kabinet moet de missie nog wel een keer goed uitleggen aan de Tweede Kamer. Maar daarna is er wel een meerderheid te vinden. Zonder de PVV. Die was vorige week nog voor ingrijpen, maar nu niet meer. Want zo zegt de PVV, F-16 sturen is nou niet bepaald een minimale bijdrage. Wij passen ervoor. Wij passen er ons gewoon voor om in die regio onze nek uit te steken. Ons, uh, te, steken, ons te laten rommelen in een oorlog die langer duurt die we niet willen. Laat die eigen regio wat dat betreft ook maar eens een keer haar eigen nek uitsteken. Wij verwachten een minimale bijdrage. En ik weet niet hoe vaak ik het moet herhalen... maar dit is geen minimale bijdrage. De SP is ook tegen, net zoals de Partij voor de Dieren... maar voor de rest zijn alle partijen voor... en dus is er voldoende steun voor de missie, zo lijkt. En dat was het. Eh, morgen dan is er weer een nieuwe. Zo meteen. Floortje Dessing, het is woensdag, dus haar reisrubriek En we hebben het over iets dat ik heel graag wilde doen... maar nooit heb gedaan.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 Met nothing gaan we naar Sebastian Timmerman, de laatste rondes van de Scratch zijn bezig. Er staat een 5 op het scorebord, op het rondebord. We zijn er bijna, dus Hoting Kwok, een renner uit Hongkong, gaat aan de leiding. Dat is toch wel uh, verrassend. En die wordt achterna gezeten door de Italiaan Elia Viviani. Wim Struttega is inmiddels uit de wedstrijd. Zat mee met een kopgroep van 12 die uh, ontsnapte. Maar moest er op een gegeven moment af. Werd er gewoon echt op snelheid afgereden. Niet zo gek, want een, twee maanden geleden brak hij zijn sleutelbeen. Relatief snel kon Struttega weer op de fiets stappen. Maar de conditionele achterstand komt hem nu toch duur te staan, want er werd hard doorgereden, met name door Viviani en door Cameron Mayer, de Australiër Cam Cameron Mayer van de Garmin-ploeg, die zich nu een beetje laat beetnemen, net als Viviani, door die man uit Hongkong, Ho Ting Kwok, die nog twee ronden moet en een meter of dertig voor op Elia Viviani, de snelle man, die ook een profcontract heeft bij de Liquigas-ploeg, ploeg ook op het hoogste niveau, en ik denk dat het een van die twee gaat worden, want daarachter valt het nu helemaal stil in het groepje, waar dus de Australische topfavoriet. Cameron Mayer in z'n Bel heeft geklonken voor Kwok. Als hij niet stilvalt gaat hij de wereldkampioen worden. Een paar jaar geleden ging de wereldtitel naar Campo Wong uit Hongkong. En nu wordt het weer een rijder uit Azië. Hoting Kwok wordt hier wereldkampioen op de Race. Hier komt hij over de streep. De armen de lucht in, de blijdschap en de verbazing bij velen. Viviani, de Italiaanse prof, strandt op de tweede plaats. En het brons gaat naar de Fransman Morgan Kneiski. Die het sprintje wint van de eerste achtervolgende groep. De eerste dag van het WK-Sprint zit er bijna op. We krijgen nog één finale, namelijk bij de Teamsprint. Maar daar werd Nederland al uitgeschakeld in de kwalificaties. Het is een dag geworden zonder medailles op de onderdelen waar Nederland aan meedeed. De beste prestatie kwam op naam van Willy Kanes. De vierde plaats op de 500 meter. We hadden gehoopt, toch zeker op minimaal één medaille. Maar het zat er niet in. Jammer. Sebastian, dankjewel. Tot later. Het is woensdag, dat betekent reizen bij BNN Today natuurlijk met Floortje Dessing. Floortje, goedenavond. Goedenavond. En we hebben het over studeren in het buitenland. Ja, enorm BNN-onderwerp natuurlijk. Ik vind het ook heel erg leuk onderwerp, want uh, mijn, uh, ja, ik, ik hou uh, gewoon sowieso van mensen die gewoon uh, dat doen. Die, uh, die zo mijn diepe springen en, en uh, zo uh, in het buitenland uh, hun ja. studie voortzetten. Ja, ook gedaan ooit? Uh, ik heb een poging gewaagd tot. Ik zat bij de Hoogschool voor de Kunsten. Niet, ja, dat is niet echt een studie, studie wel HBO. Ja. En toen zou ik naar Australië gaan. En ik ben daar naartoe gegaan en ik zou daar gaan studeren. En op het moment dat ik eigenlijk zou beginnen, de, nou, een week daarvoor, kreeg ik een baan aangeboden in Nederland bij Radio Veronica toen nog. En dat was mijn de grote droom. En ja, nu zit ik hier, inderdaad. <laughs> ja, ja ik, ik zelf ook nooit ontzettende spijt van... mocht ik ooit kinderen krijgen, dan trap ik ze naar het buitenland. Want dat, dat moet je. Ik vind, nee, ik vind het echt, echt heel jammer dat ja. ik dat, dat niet heb gedaan. Um, ik neem aan dat jij heel vaak ook wel studenten tegenkomt als jij aan het reizen ja, bent. Ja, heel veel. Ja. De, het, het grappige is bij Nederlandse studenten... die zijn enorm uh, ondernemend. Uh, die gaan niet alleen maar naar Curaçao, uh, naar Spanje en naar Italië toe. Maar die gaan ook echt... Uh, ik heb laatst een artikel gelezen over een meisje... een van de eerste die ooit die in Bhutan studeert. Er uh, dus zijn mensen die naar de binnenlanden van Papua Nieuw-Guinea gaan... Niet echt hoogstaand qua studeren, <laughs> maar die zeg ja, maar is in de dan, is dat Ja, dat is interessant. Um, ik ben studenten tegengekomen in vrijwel alle landen waar ik ben geweest, um, um, van, uh, van Nederlandse scholen. Laatst nog waren we in, in Azië, mm -hmm. uh, Indonesië zaten drie studenten van de, van de hogeschool uh, Amsterdam. En um, het is altijd hartstikke leuk, want ja, je ziet dat ze sowieso, uh, uh, ze hebben, het is zelf heel erg leuk. Je leert een land goed kennen, maar het staat ook heel erg goed op je CV. Ja. Um, ik moet ook eerlijk zeggen, als wij drie op reis maken, dan um, krijgen we heel veel sollicitaties van mensen. En daar kijk ik zelf ook altijd doorheen. En ik vind het altijd een enorm voordeel als iemand op zijn cv heeft staan dat hij een tijdje in het buitenland heeft gezeten. Geef namelijk aan dat hij he, dat, dat die stap durft te zetten ja. en buiten de hokjes durft te denken. En toch zo'n ja, zo avontuur aan durft te gaan in zijn eentje. Aan de telefoon hebben we Mieke Klanker van de organisatie Nederlandse Wereldwijde Studenten. En ze studeert zelf op dit moment ook een half jaar in Singapore. Mieke, goedenavond. Ja, goedenavond. Hi, van de organisatie Nederlandse Wereldwijde Studenten ben jij. En je studeert zelf op dit moment in een half jaar in Singapore. Um, klopt het wat Floortje zegt dat, dat het vooral Nederlandse studenten zijn die uh, het avontuur opzoeken? Nou, het zijn niet alleen Nederlandse studenten. Het zijn uh, studenten van over de hele wereld, maar... Uh, ik merk wel dat er altijd een, uh, een grote groep uh, Nederlanders is. Dus Nederland is, uh, Nederland is goed vertegenwoordigd. Mm -hmm. En wat zijn de, de, de, de trends daarin? Want het is vast wel veranderd. Ik bedoel, vroeger, vroeger toen ik nog uh, studeerde, gingen de meeste mensen ging inderdaad naar Barcelona. Dat was dan al heel exotisch. Of naar Londen. En inmiddels is dat wel iets veranderd. Ja, nou ja als we kijken naar um, mensen die een volledige studie in het buitenland doen... Waar, uh, Nederlandse wereldwijde studenten of Nieuws uh, zich vooral mee bezighoudt, um, zien we dat mensen nog heel veel interesse hebben in anglo-saxische landen zoals het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en ook uh, steeds meer Australië. Mm -hmm. Maar daarnaast zien we juist veel meer mensen die ook naar uh, meer avontuurlijke bestemmingen gaan, zoals uh, nou ja, hier, ik in Singapore, mensen die naar China gaan. Uh, we krijgen ook steeds meer mensen die interesse hebben in de Oosten. Ja. En wat jij zegt, dus van mensen die um, uh, hun hele studie in het buitenland doen. Ja, dat, ja. Dat, nemen, dat doe jij ook of niet? Ja, of ik doe mijn volledige studie in, uh, in Frankrijk, in Parijs. Mm -hmm. En dit is een onderdeel ervan. Maar we zien juist ook dat, dat veel meer studenten niet alleen uh, een uitwisseling willen doen in het buitenland, maar gewoon de hele studie. En dat is natuurlijk ook veel makkelijker nu, omdat je gewoon een, uh, een master in het buitenland kan doen. Ja. Wieke, wij hebben vorige, Na afgelopen herfst hebben we een item gedraaid in Spitsbergen. Ligt helemaal boven Noorwegen, een eiland wat nog bij Noorwegen hoort. En daar zit de enige universiteit op de wereld waar ze Arctische studies uh, geven. Daar heb ik een Nederlands meisje gesproken die daar um, uh, biologie studeert. En zeg maar gespecialiseerd helemaal in Arctische studies. En de eindigen, ze zei: Het is een fantastische school en ik vind het geweldig. En de reden dat ik hier ook ben, is dat het betaald wordt door de Noorse overheid. Hm. Um, um, lang verhaal, maar wat ik eigenlijk wil zeggen. Is dat vaak zo, dat het gewoon betaald voor je wordt? Want het wordt natuurlijk wel een heel duur geintje... als jij in je eentje ergens zit en je moet het allemaal betalen. Ja, nou, de kosten, dat verschilt heel erg. Je kan uh, in Parijs, wat natuurlijk dicht bij Nederland is... betaal ik het bijna hetzelfde als wat ik in Nederland betaal. Uh, hier in Singapore betalen mensen veel meer... maar zijn er uh, wel weer veel, veel uh, beurzen beschikbaar... vanuit de universiteit uh, in Singapore... Maar mm -hmm. ook vanuit uh, Nederland. Maar meestal krijg je toch ook vanuit je Nederlandse universiteit ook een beurs? Of niet? Is dat niet zo? Um, als jij als onderdeel van je studie gaat, uh, van, van je Nederlandse studie, dan kan je daar ook een beurs voor krijgen. Je studiefinanciering loopt door. Um, ik heb ook studiefinanciering gekregen voor mijn studie uh, in het buitenland. Dus... Er, er valt heel vaak gewoon uh, een mouw aan te passen. En in Nederland zelf zijn er ook heel veel uh, beursmogelijkheden. Ja. Mieke, jij zit zelf in Singapore. Wat doe je daar precies? Dat zei je net. Um, ik studeer hier aan de National University of Singapore. En de faculteit waar ik uh, bij zit is de uh, School of Public Policy. Dus um, uh, ja, economie doe ik en uh, economisch beleid. Ja, en maar... dat is juist heel erg interessant om het hier te doen, omdat Singapore... Um, wel vaak als voorbeeld wordt genomen voor andere ontwikkelingslanden, omdat het zo snel uh, ontwikkeld is de afgelopen 50 jaar. Um, en het is ook wel weer goed te vergelijken met Nederland, dus dat geeft, uh, ja, dat geeft een heel interessant beeld en een heel ander beeld dan wat ik uh, in Nederland of in Frankrijk gewend was. Hey, en hoe is het studentenleven in Singapore? Ja, hartstikke leuk. Ja? Uh, ja, het is, nee, het is heel anders. De, de lokale studenten die uh, werken echt heel erg hard, dus er wordt uh, door hen niet heel veel uitgegaan. <laughs> maar maar door, Nederlanders uh, daarin <laughs> tegen. Ja, yeah, precies. De, de Nederlandse en andere buitenlandse studenten die uh, maken dat uh, uh, heel erg goed, denk ik. <laughs> door uh, veel vaker te gaan. Mieke Klanker, dankjewel van de organisatie Nederlandse Wereldwijde Studenten. Heel veel plezier nog in Singapore daar. Succes, in ieder in geval jaar. met je studie. Ja. <laughs> ja. Dankjewel. Oké, okay, dankjewel Mieke. Exit Holland. Ja, gaan we daar verder mee. Exit Holland, iedere avond natuurlijk hier in bnn Today Verhalen van Nederlanders die in het buitenland wonen. Vanavond Birgit Ingehoes vanuit Turkije. Birgit, goedenavond. Goedenavond. Hallo, het blijkt dat daar de gezondheidszorg wel ietsje anders werkt dan hier. Dat had ik ook oh. wel verwacht. Ja, wel, dat kan je wel zeggen. Maar wel. jij hebt er ervaring mee. Je had uh, kort geleden uh, bronchitis, toen moest je naar het ziekenhuis en toen wat? En toen wat? Nou, je kan je kiezen tussen een heel duur privéziekenhuis, als je een goede verzekering hebt, mm -hmm. of, uh, of het staatsziekenhuis. Nou, ik had uh, de optie. Ik ging eigenlijk naar het staatsziekenhuis omdat ik A nieuwsgierig was en B omdat ik gewoon belachelijk vond om zoveel geld te betalen. Yeah. Dus, uh, en daar is de, de gezondheidszorg vrijwel gratis voor een habbekrat. Maar uh, ze zei van nou, doe je t-shirt maar even omhoog en uh, ik luister even naar uw longen. En dan uh, moet je wel het bed delen met iemand. Er zat al een, een, een, een mevrouw zat op het bed en die okay. moest hem even door benen optrekken, Weet je, dus dan zat je er gewoon bij. Gezellig. Ja, gezellig. Ja. Ja. En nou is het natuurlijk, uh, dat uh, valt nog mee. Maar ik heb ook verhalen gehoord over het verschil tussen privé- en staatsziekenhuizen. Dat vooral de manier waarop ze mensen aantrekken voor zo'n staatsziekenhuis, dat dat toch wel, of sorry, voor zo'n privéziekenhuis, dat dat toch wel ja. rare situaties oplevert. Dat lijkt wel een, een voetbaltransfermarket. Dat is echt, uh, daar worden de, de hoogste professoren en de meeste uh, prestigieuze dokters... die worden dan gewoon voor worden ze binnengehaald om voor zo'n privéziekenhuis te komen werken, want het is echt puur op profit werken. Mm -hmm. uh, zelfs met ambulances, als er iemand uh, een, een ongeluk op straat of zo, en er moet een ambulance komen, dan racen er meteen drie ambulances. En dan wie dan de gewonde heeft, die krijgt het geld. Dus het is echt van, het is gewoon concurrentie, dat dus is niet normaal. we proberen niet, er nu uh, wat tegen? Te... Ja, <laughs> ja? Nee, dat, dat lijkt me ook niet heel, heel, heel relaxed, en dat daar dat ook wel eens ongelukken nee. mee gebeuren, nee. Ja. Nee, dat is niet echt gezond. Maar ze proberen er nu wat tegen te doen... door die hele transfermarkt een beetje een stokje voor te steken. En wat ik wel nog goed vind, is dat... Uh, bijvoorbeeld, de, oh, dit soort doktoren toch wel uh, nog enigszins moreel besef hebben dat ze s ochtends voor NOP eens een beetje in een staatsziekenhuis uh, uh, mensen staan te helpen, lopende bandwerk. En als middags in een luxe privékliniek hun, uh, hun plastic uh, boezems bij vrouwen staan in te brengen. Ah, okay. ja, dat, dus uh, dus ja. als je dat weet, dan kan je denken: oké, okay, maar dan ga ik wel naar het staatsziekenhuis, want daar is die ochtends die goede gast. Dat ja. heb ik ook gedaan. Ik moest naar een dermatoloog en ze zei, nou je kan uh, naar, uh, hier naar mijn privékliniek komen of je kan naar een stationkhuis. Dan gaan we naar een stationkhuis en dan heb ik geen zeg. Er kloppen klopt ze gewoon, we moesten een digitale kaart van mijn lijf maken met, met moedervlekken en zo. En dus, er werd er gewoon continu op de deur geklopt en dan komt er weer zo'n vrouw binnen. Uh, mag ik wat vragen over de vrouw, riep? En uh, mag ik wat vragen waar is dit en dat? En, en ze gewoon, gewoon binnenkomen lopen en dan sta je er in je niks. Ja, <laughs> ja dus een, en echt gewoon niet uh, honderden mensen in dat stasiakast, nee gewoon duizenden. Maar je wordt er wel goed en geholpen op zich. En allemaal door elkaar, maar je wordt ja. wel goed geholpen. Ja, goed. uiteindelijk wel. dingen <laughs> Ding ze vanuit Turkije, dankjewel. Tot de volgende keer. Ja, graag gedaan, Left my life in Tijuana Lost my luck in s Made a fortune in Havana Where I know my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 Israël zal agressief en verantwoordelijk reageren om de rust en de veiligheid te bewaren. Dat heeft premier Netanyahu gezegd enkele uren na de bomaanslag in Jeruzalem. Daarbij vielen bij een busstation een dode en zeker 25 gewonden. De aanslag is nog niet opgeëist, maar volgens Israël zitten Palestijnen erachter. En in de buurt van Zaanstad is een man van 48 om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. Hij was aan het werk op een binnenvaartschip waar hij bagger uit de laadruimte schepte. Een bulldozer op de kant schepte dat weer in een vrachtauto. De man was ineens verdwenen en werd later door collega's teruggevonden in de vrachtwagen. De Friese baggeraar bleek toen al overleden. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. In Den Haag, daar staat de Tweede Kamer op het punt uh, om het, de derde termijn te starten, het debat over de uh, de steun in Libië, of in ieder geval de militaire actie, de steun daaraan. En Wilco Boom, NOS-verslaggever, die is daar in Den Haag. Wilco, goedenavond. Goedenavond, willen wij. Wat is het laatste nieuws? Ja, het laatste nieuws is dat er achter de schermen van alles gebeurt... en daardoor is het debat ook nog steeds niet begonnen. Uh, het, het, het grote probleem is, of de kwestie is... dat de linkse oppositiepartijen, die, die, die, die heeft het kabinet nodig... om steun te krijgen voor die missie, want de PVV steunt de missie niet. Uh -huh. uh, dus zonder de oppositie is er gewoon geen Kamermeerderheid. En die oppositiepartijen die willen er gewoon iets voor terug... En daar wordt nu dus over achter de schermen druk over onderhandeld. Mm -hmm. uh, het doet een beetje denken aan de, de, de, de, hoe dat ging rondom de Kunduz-missie. Uh, die politietrainingsmissie in Afghanistan. Nou, toen steunde de, de, de PVV van Wilders dat ook niet. En had uh, het kabinet de steun nodig van GroenLinks, ChristenUnie en uh, uh, D66. Ja, eerst uh, voordat we het hebben over dat wisselgeld. Wat ze we er dan ja. voor terug willen? Eventjes um, een quoteje van de PVV. Um, ja, Brinkman, precies.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 En dus wel GroenLinks, D66, ChristenUnie. Uh, dat zijn de belangrijke partijen. En Partij van de Arbeid. Die, van de Arbeid uh, ja. Maar die eerste drie vooral die er dan iets voor, voor terug willen. Nee, de Partij van de Arbeid ook. En ja. het, het, hun redenering is nu... Kijk, het kabinet heeft bijvoorbeeld uh, vorige week een land als Egypte geschrapt van de lijst, die, uh, van, van de lijst met landen... die ontwikkelingshulp krijgen van mm -hmm. Nederland. En uh, er is nu bijvoorbeeld de suggestie gedaan... ja, was dat nou wel zo verstandig? Er gebeuren allerlei uh, goede dingen in Egypte. Het gaat de kant op van democratisering. En juist nu geven we ze geen hulp, mee. hulp meer. Misschien moet het kabinet dat maar eens even gaan uh, heroverwegen. En uh, de, die partijen als PvdA en D66... die willen gewoon een, een, een aanpak van de ministers Roosentaal, vooral en staatssecretaris Knapen van... Hoe gaat Nederland die democ dat democratiseringsproces in de Maghreb-landen in, in Noord-Afrika ondersteunen. Nou ja, en uh, de minister, minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken... die schijnt er wel voor te voelen. Ook het CDA wil er wel in meegaan. Het laatste wat we van achter de schermen hoorden... is dat nu de VVD-fractie dwars ligt. Maar het is me eerlijk gezegd nog niet helemaal duidelijk waarom. En, uh, en ja, dat wordt waarschijnlijk in de loop van het debat wel duidelijk... hoe dat nu precies zit. Ja, het zou natuurlijk wel een beetje een afgang zijn voor Knaap. Heeft hij net die Egypte er van de lijst geschrapt? Hij ja, geen geld meer en dan, nee, dan het moet hij weer terugdraaien. Het zal ook zeker niet zo gaan dat Egypte nu weer pontificaal op de lijst komt. Maar ik kan me wel voorstellen dat Rosenthal gaat dat hij uh, komt met voorstellen om actieve steun te geven aan de democratisering in al die Arabische landen waar nu uh, omwentelingen plaatsvinden. En op die manier kan die dan, uh, komt knapen niet in de problemen... en komt hij de oppositie tegemoet... en kan de oppositie dus ook uh, de steun aan die missie gaan geven. Ja. Wat er natuurlijk ook een rol bij speelt... is dat die oppositiepartijen die zijn eigenlijk wel voor die, voor die militaire missie naar Libië... dus het is voor hun ook lastig om straks uh, toch tegen te gaan stemmen... omdat ze daarmee eigenlijk hun eigen uh, positiegeweld aan doen. En dat weet de regering natuurlijk ook. Dus ze zijn allemaal een beetje aan het schip ja, om bij elkaar te komen. Je bedoelt, ze zijn voor democratisering... en dan moeten ze natuurlijk ook instemmen dat daar nu een, een, een missie naar Libië... Ja, om een ja, weg te en dat willen ze dus eigenlijk ook wel, maar ze willen gewoon dat het kabinet wat meer doet en, en dus ook die oppositiepartij tegemoet komt, omdat ze vinden ja, het kabinet wilde zo'n nodige minderheidsregering zijn en, en maakte zich afhankelijk van steun van de PVV. Nou, als ze dan die steun van die PVV niet krijgen en, en ons nodig hebben, dan, moet, dan willen we er ook wat voor terug. Ik lees net dat Rutte niet erbij is, zometeen. Oh. Nou, uh, ik zie hem inderdaad nog niet zitten. Maar ik weet wel dat hij uh, in Den Haag is om eventueel nog bij te springen. Want ik heb hem vanavond in een restaurant zien eten met een aantal van zijn ambtenaren. Oké, okay, nou, ik, heb, ik lees ook niet zo snel waarom niet. Blablabla. Nee, en dat hij er nu nee. niet is wil natuurlijk niet zeggen dat hij niet alsnog kan komen. Zo is de het avond, ook maar weer, De Wilco. avond is nog lang. Ja, <laughs> we houden de spanning er nog even in. Goed, Wilco Boom, NOS-verslaggever in Den Haag. Dankjewel. Graag gedaan. Later. Dit is Radio 1. BNN Today. In Japan proberen ze nog steeds met man en macht een kernramp af te wenden. Want de problemen in Fukushima 1 houden maar niet op. Als de ene kernreactor rustig is, dan begint de andere zo'n beetje wel weer te roken. Nou, vandaag was het ook weer mis met reactor 3, waar zwarte rook uitkwam. Ondertussen lekt de radioactiviteit weg en zit het inmiddels in het kraamwater in Tokio. Diederik Samson de laatste weken niet uit de media weg te slaan. Kernfysicus, goedenavond. Goedenavond. Hi. Raakt het je nog, dit nieuws? Ja, ik volg het nog steeds, uh, je zou bijna kunnen zeggen geobsedeerd. Uh, want wat zich nu voltrekt is een soort, uh, ja, uh, je kan het best een langgerekte explosie noemen. En daarom ontploft het ook niet, maar pruttelt het de hele tijd door. Ja. En zolang ze het niet uitkrijgen, daar lijkt het dus voorlopig nog niet op, ja, blijft ook die radioactiviteit lekken. ...waait steeds verder weg, regent af en toe op de grond, want het regent daar ook nog wel eens. Ja. Uh, en dan heb je dus die besmettingen die ze nu in Tokio in het kraanwater hebben gevonden. En dat is op dit moment alleen gevaarlijk voor baby's. Um, dan denk ik van ja, dat zal dan wel erger worden, die radioactiviteit in het water, als dit doorgaat. En straks is het ook gevaarlijk voor kinderen en voor tieners. Ja, ik voorspel je dat het eerst weer af zal nemen. Want de wind staat nu weer even de andere kant op. En dat jodium dat in het water zit, mm. uh, dat, is, uh, dat vervalt gelukkig vrij snel. Um, maar ja goed, de problemen waaien dan de andere kant op. En dan heeft Tokio er geen last van. Maar dan hebben anderen er weer last van. Ik zag vanavond weer besmettingscijfers uit het noordwesten ten noordwesten van deze centrale. Ja, en die zijn van dezelfde orde van grootte of zelfs iets erger. Ja, daar komt het dus ook uit de kraan. En dan is het al boven het zogenaamde limiet voor volwassenen. Dan is het niet meteen levensbedreigend, maar gewoon heel ongezond. Nee. Ja. En ja, kraanwater moet je dan niet meer drinken. En als je geen kraanwater meer kan drinken, ja, dan wordt het leven wel ingewikkelder van. Ja. Um, want ja, water hebben we toch allemaal echt een keer nodig. Maar dit klinkt echt. Het is natuurlijk al een ramp, een grote ramp, maar dit, dit klinkt. Het komt niet meer goed als je dit hoort. Ja, soms denk ik dat ook wel even. Uh, maar goed, ze gaan gewoon door met uh, uh, water erop proberen te krijgen. Uh, en ik denk dat ze op niet al te lange termijn een besluit moeten gaan nemen dat ze toch met zwaarder spul gaan komen, en dan bedoel ik beton, ja. uh, om, om in die reactoren te gooien. Ik denk eigenlijk zelf dat ze ook wel uh, de conclusie hebben getrokken dat een paar van die zwembaden, zeg maar, waar, de, waar die splijtstof in staat, dat is eigenlijk gevaarlijker dan de reactoren, want die staan gewoon open, die staan gewoon te lekken naar de, naar de lucht. Ja. Uh, ja, die zwembaden, een paar daarvan, en waarschijnlijk die in reactor 3, die is inmiddels na al die brandjes wel lek. Uh, en ja, dan moet je dus met beton gaan komen, wat ook heel risicovol en ingewikkeld is. Maar ja, als je niks beters weet, dan moet je dat maar doen. Maar wanneer komen ze daar dan mee? Jij hebt dit al bedacht, dat weten ze daar natuurlijk ook. Ja, nee, dat hebben ze ook al bedacht. Sterker nog, de betonnolen staat al klaar. Maar, maar, ja, moment... maar wanneer wordt dat dan actief? Wanneer, wanneer gaan ze beginnen? Als, het, als ze echt niks beters meer weten. Ja, uh, want het is maar dat is al weken een, zo, een toch? Ja, nou ja, ik zou ook, als ik daar was... Kijk, ik, kan, ik zit op 10.000 kilometer afstand, hè, dus het is altijd makkelijk praten hier. Ik, um, ik hoop dat zij nog een, een list kunnen verzinnen. Want als je met beton gaat gooien, dan is het ook wel uh, heel risicovol. Want dan pak je het in in beton, maar het blijft hitte produceren. Ja. Als dan het uh, in dat beton gaat smelten of anders uh, oncontroleerbaar wordt, ja, dan kun je er helemaal niet meer nee. bij. En uh, dan heb je misschien wel echte poppen aan dansen. Dus het is niet zomaar dat je zegt, nou ja, weet je wat, beton erop, klaar. Ook dan weet je niet 100% zeker of het wel goed komt. Even, even tot slot, Diederik. Um, uh, want het blijft natuurlijk maar ja, morgen weer een dag... en dan moeten we weer verder zien hoe het gaat. Maar um, in Nederland worden uh, de, de ladingen uit Japan worden gewoon doorgelaten. Er zijn getestoprijde spullen die uit Japan komen. Dat is allemaal oké. Okay. Uh, maar ja. in Amerika zeggen ze, nou, we hoeven geen eten meer uit dat gebied. Waarom Amerika niet en wij wel? Ja, ik denk dat wij overigens ander voedsel uh, importeren, uh, uh, of van andere regio's. Uh, de de vis is gewoon checken. Uh, want je kunt het meten, dat is het mooie aan radioactiviteit, je kunt het erg goed meten. Dus um, je hoeft niet zomaar alles af te sluiten, uh, omdat je uh, uh, nou ja, elk risico wil vermijden. Je kunt het gewoon goed uh, meten. Laten we ook de import uit Japan niet helemaal stilleggen. Japan kan op dit moment elke export van hun uh, goed gebruiken... Ja, de economie nee, heeft er al zo'n opzettende ja. klap gekregen. Maar dat nee, lijkt me je... niet een hele goede reden om dan maar wat te importeren, terwijl het misschien besmet nou, is. Wel, wel als, je, als je er zeker van kan zijn dat je het goed en fout van elkaar kan onderscheiden. En dat kan gelukkig. Ja, dat dus ik, ook, 100 ik 100%? Ja, checken? 100%. Je okay, kunt dus. 100% checken. Dat is het, het, het, het mooie aan straling. Nogmaals, je kan het ongelooflijk goed meten. Doe dat dan natuurlijk wel. Hè. Niet vergeten, want ja. anders zit je wel met een probleem. Maar daar moeten de autoriteiten in de avonds gewoon goed voor opletten. Kijk, de Amerikanen zijn misschien geneigd om ze. We, weet je wat? We, we blokkeren het gewoon helemaal. De Amerikanen gaan ook, halen hun ambassade ook weg en uh, allerlei mensen weg uit Japan. En wij zitten er nog, hè? Uh, ja, er zitten ja. ook nog 35 miljoen mensen in Tokio. Ja. Dat zijn ook gewoon Japanners die geen kant op kunnen. Uh, in in Tokio is op dit moment de situatie niet levensbedreigend. Het wordt wel steeds vervelender. En ik sluit niet uit dat er een keer een moment komt... dat je uh, uit veiligheid ook uit Tokio weg moet. Ja. Maar dan zijn we wel heel erg ver van huis. Hè? Want dan moet je wel 35 miljoen mensen ergens anders laten, naartoe laten gaan. Dat is eigenlijk Gods van Goed. Nou, uh, hopelijk komt het niet zo ver. Diederik Samsom, dank. Joep. Nu dan de dag van Joris Kleugel. In 2015 zullen er naar verwachting 3 miljoen singles zijn hier in Nederland. En dat vind ik toch eigenlijk best wel veel. En dan denk ik van ja, niet al die alleenstaanden zullen op zoek zijn naar een relatie...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 Lubrun, Le Lubrun, Lubrun. Nou ja, ah, ja. Zeg maar Arno's. Ik zeg gewoon Arno. Is aangesteld als uh, eigenlijk ja, de Nederlandse Mark Zuckerberg. Arno, goedenavond. <laughs> ja, toch? Nou, nou, nee hoor. Oh wacht even. Je moet even iets dichter. Oh, ik de moet iets dichter bij de ja. microfoon ja, ja, ja, zitten. Ja. Hallo. Hallo, dag. Ik Arno. ben gewoon Arno. <laughs> en Marcus Maak. Maar wel een beetje dezelfde haarkleur als Mark Zuckerberg. Ja, dat is waar. Maar, ja. maar niet dezelfde T-shirt. Ben je daarop geselecteerd? Nee. Nee, nee. Nee, en Mark Zuckerberg schijnt op, op sandalen te lopen en in t-shirts. Dat jij bent netjes in het pak ik denk, Ja, ik denk BNN, doe gewoon een pak aan. <laughs> ja, precies. Maar jij, hij heeft jou wel persoonlijk goedgekeurd, de grote Zuckerberg. Nou, ik heb ik hem natuurlijk, uh, hij niet alleen hoor. Dan doen, doen meer mensen. Dus uh, dat hoeft Mark gelukkig niet meer alleen te doen. Nee. Uh, um, er zijn ongeveer 2000 mensen in, in, wereldwijd in uh, in Facebook, dus ze zijn eigenlijk nog best klein. Maar je bent er wel naartoe geweest om hem te ontmoeten en een ik handje heb, schudden en ja ja ja hoor, hartstikke. in. Uh, ja. ja, was Zeker. het een indrukwekkende jonge man? Nou jongen ja, man. hij is 27, dus het is best gek om een uh, om, om een baas te hebben van 27. En jij bent? Als ik, ben, vraag mag? ik Mag je vragen? Ik ben 40. Oh ja, nee, dat is inderdaad pijnlijk <laughs> als je baas 27 is. Dat nou, vond ik wel grappig. Ik zat te denken uh, toen. Uh, hij geboren was, was ik dus, even terug. 13, 13. wellicht, ja. <laughs> ja, dat is best wel raar. <laughs> ik dacht dat je econometrie hebt gestudeerd. Ja, klopt. Oh, dat hoor je er niet af van. <laughs> maar goed, laten we een leuk gesprek voeren. Ja. Um, even over jou, 269 Facebook-vrienden. Je houdt van Underworld, snowboarden in relatie met Yvonne Nijmeijer. Is dat de dame die daar zit? Nee. Oh, niet. Oké. Okay. Dat is Oh, je... oh oké, okay. goed. <laughs> um, en wat ik altijd zo pijnlijk vind, dat heb ik natuurlijk allemaal van jouw Facebookpagina. Daar staat dat je een relatie met haar hebt. Maar dan keek ik natuurlijk even op de pagina van je vriendin. En daar staat het dan weer niet op dat zij een relatie met jou heeft. Ja, goed hè? Nee, dat vind ik dat is altijd dat nou, ik denk, pijnlijk, dat, vind dat, ik dat. Ik dat is wel het mooie dat je dat nou zegt. Want dat laat dus zien dat je zelf kan bepalen wat je wel en niet laat zien. Ja. Dus zij moet trouwens wel aangeven als ik met een relatie heb dat zij dat goed vindt dat ik dat laat zien. Dus dat, dat, dat vraagt Facebook. Kan Facebook niet instellen dat je automatisch op de ander dan ook... ziet. Nee, misschien wil ze dat wel helemaal niet. Misschien zegt ze, nou, dat is mooi dat het bij jou staat, maar ja. uh, bij mij hoeft het niet. Maar het is niet met reden dat het zo... Uh... Nee. Nee, dat is toevallig. De baas van Facebook Benelux. Nu, nu een kantoor in Nederland. En dan zou je natuurlijk denken, ja, Facebook, internationaal bedrijf... waarom moet er zo nodig fysiek een kantoor in Nederland zitten? Ja. Dat zou ik kunnen denken. Ja, nou, dat is een vraag. Ja, ja, dat dacht ik al. Nou, er zijn uh, in Europa nu acht kantoren. Dus ook, en ook in de Benelux. Uh, dus, en daar zijn we dus voor uh, Nederland, België en Luxemburg. Nou, uh, als je nu kijkt dat er... Dus, je, je noemde het al, 4,8 miljoen mensen actief op, op Facebook zitten. En de, en de helft ervan zit ongeveer elke dag op Facebook. Um, dan is het voor ons ook interessant om te kijken... welke bedrijven we toegang kunnen geven... tot al die mensen die op Facebook zitten. En dat ga jij doen? Jij gaat bedrijven binnenhalen die je dan aan Facebook koppelt? Ja, binnenhalen klinkt zo... Commercieel. Maar dat is het ook toch? een salesfunctie. Nou, zeker. Zeker. Maar toch zelf, zelf denk ik dat er ook nog wel meer is. Ik denk ik dat denk het leuke voor Facebook is, is dat het internet nu langzaam om mensen heen gaat. En omdat het om mensen heen gaat, kan je ook bedrijven helpen om meer om mensen heen te maar gaan. Maar geef ze een voorbeeld. Nou, ik denk wel een leuk voorbeeld is uh, Amazon. Die, die had natuurlijk allemaal, kon je gewoon klikken en dan kon je dingen kopen. Mm -hmm. En nu kan je, als je zegt, nou ik, ik vind het goed dat Facebook samen met Amazon die gegevens koppelt. Als ik dan inlog, dan zie ik opeens... Uh, welke vrienden welke boeken hebben gekocht. Als ze dat zelf ook hebben gezegd. Dan kan ik ook zien wanneer ze jarig zijn. En dan heeft Amazon ook bedacht... welk boek ik dan zou kunnen kopen voor hun verjaardag. Ja, ja. Nou, dat vind ik wel leuk. Ja, dus, en dat soort dingen ga jij uh, proberen op te zetten met Nederlandse ja. bedrijven? Bijvoorbeeld met... Nou ja, noem alle grote De bedrijven. Dat ja, kan. Ja, hoorde ik al dat jullie daarmee bezig zijn zelfs. Ja, dat weet ik, weet ik niet, volgens mij. <laughs> dat weet jij niet en weet ik wel. Ja, wel nou, ik, ik weet wel dat het ja. helemaal op Facebook zit, maar ja. ik, ik weet niet dat ik. En Heineken het. zit Omhandelen. ook op Facebook. Ja. Um, even, uh, Facebook is groot, heel groot. We horen natuurlijk de laatste tijd met al de, uh, die de Arab Arabische revoluties, de rol van Facebook in die landen. Jongeren organiseren zich op die manier. Maar wat je ook hoort is, um, uh, aan de andere kant organiseert zich ook. Hè. Er is een voorbeeld dat um, Libische jongeren worden getraind om. Uh, op Facebook leuke berichtjes over, over Gaddafi te plaatsen. Gaddafi is great, dat soort dingen. Ja. Doen jullie daar iets mee, dat soort dingen? Um, nou, ik, weet, ik weet niet of het verboden is om fan te zijn van Gaddafi. Um, um, volgens mij niet. Nee, volgens, volgens mij ook niet. Uh, maar wat, wat natuurlijk wel uh, heel belangrijk is... Het is uh, um, Facebook vindt het, vindt het belangrijk dat... dat je wel op een goede manier met elkaar omgaat op Facebook. En dat betekent dat we geen racistische dingen willen. Geen, geen dingen die, die uh, mensen kunnen kwetsen. En daar checken we ook op. Hebben we hebben hele duidelijke richtlijnen mm -hmm. voor. En, um, en die handhaven we ook uh, waar dat... Kan. Maar dus als een behoorlijk fout regime, zoals dat van Gaddafi, mensen inzet om ja, eigenlijk een propaganda te plaatsen op Facebook, uh, proberen hun strijd te winnen, ja. dan is dat niet iets waarvan jullie zeggen: Nou, dat vinden we eigenlijk niet zo lekker, dat, dat, dat, die schrappen we die berichten. Nou, een, een voorbeeldje: uh, wat mensen noemden, bijvoorbeeld, een, die gebruiken een, een fake. Uh, uh, identiteit. Dus dan zeggen ze dat ze iemand zijn die ze niet zijn. Mm -hmm. nou, als we daar op een of andere manier achter kunnen komen, en dat kan op meerdere manieren, dat kan door mensen zelf. Mensen zelf kunnen heel goed samen als groep zeggen, nou volgens mij is dat niet, is dat niet echt degene die het is. Dan zullen we zeker die persoon uh, van Facebook verwijderen. Uh, we hebben daar ook technologie voor. En we hebben ook mensen in dienst die dat controleren. Ja. Dat maar vinden nou, we heel belangrijk. Nou las ik iets over um, militairen in, in de VS. Um, die hebben soms wel tien verschillende Facebook profielen aangemaakt. Allemaal onder valse namen, om zo Amerikaanse propaganda te verspreiden, om zich te mengen in discussies in het Midden-Oosten, om zo weer de publieke opinie te beïnvloeden. Maar dat zijn allemaal fake profielen. Um, dat is wel een beetje een raar idee. Ja, vind ik ook. Maar daar komen jullie toch helemaal niet achter? Ja, eh, eh, ik weet niet of we achter alle komen, maar ik denk dat, dat uh, uh, je niet moet onderschatten hoe hoe goed mensen elkaar controleren. En ja, in, in het normale leven heb je ook spionnen. La, eh, natuurlijk. Ja, in het normale leven? Ja. Dat, dat leven buiten Facebook? Dat leven, ja, dat is natuurlijk ja. ook. Dus ik denk dat dat alle, alle, allebei kan. Maar ja, we hebben het even opgezocht. Er komen per dag 700.000 profielen bij op Facebook. Dat is acht per seconde. En dan kunnen jullie wel een leuk callcenter in India hebben... die dat allemaal controleert. Maar dan haal je natuurlijk nooit tel die, die fake profielen uit. Nee, dat is ook zo. En, en, en, en zoals ik al zei, mensen zelf, als je samen in een groep zit... en je denkt op een gegeven moment, hey, wie is dat, wie is die manier? En, en je komt erachter dat, dat dat dus niet is, dan kan je dat bij ons melden en dan, dan controleren we het. En ja. dat zijn opeens wel die 500 miljoen mensen die elkaar kunnen controleren. Ook die paar mensen die er elke keer bij komen. Maar is dat niet een risico? Want jullie worden groter en groter en groter. Het, wordt natuurlijk, het, wordt een, het is al, al heel groot, maar op een dag wordt het misschien oncontroleerbaar, Facebook. En dan het risico lijkt mij. Dat mensen sommige pagina's niet meer geloven. Dat is natuurlijk de kracht van Facebook: dat het echt is. Ja, eens, een, de, de kracht is dat, dat het echt is. En. Uh... Uh, ik denk dat je heel goed belicht waar, waar de, de risico's zitten. En ik denk dat we daar ook goed op moeten uh, controleren. En uh, daar uh, hebben we eigenlijk iedereen bij, bij nodig. Aan de andere kant zie je natuurlijk ook dat grote... Oh, dus ik moet al mijn vrienden gaan bespioneren of zo Nou, nee, je, zijn. Een weet zelf... praktijk. Nou, nee hoor, je weet heus wel als je denkt... Hey, volgens mij is, is, is, is, ik heb ik nu iemand geaccepteerd en dat is volgens mij geen echt persoon. Nou, dan kan je dat melden. Nou ja, ja hoe, weet, nee, dat, hoe weet ik dat nou? Ik ga er, nee, nee, dat geen weet idee. je niet. Nee, ja. je vrienden zijn. Nou, ik accepteer toevallig <laughs> alleen maar mensen die ik ken, maar ik ken genoeg, no, ik ken genoeg mensen en nee, ik ken genoeg mensen die denken, oh ja, die heb ik vast een keer ontmoet, hop, klik. Ja, maar dan, dan, dan, ja, dat zou ik niet doen. <laughs> ik accepteer alleen maar echt te Daarom heb je ook pas 9, 269 vrienden. Kijk, ik, ja, ja, ik, ik heb er pas 139. Dus laten we daar. Uh... En vier meer sinds gisteren. <laughs> ja, nog vier meer sinds gisteren. Ja, jongen, goed, hè? <laughs> <laughs> um, wat gaat is is het eerste dat je gaat doen nu als uh, de Nederlandse Mark Zuckerberg? Je, nou, ik ben nog steeds Arno. Eh, ook al heb ik rood haar. Eh, het eerste wat ik ga doen is eh, het kantoor openen. Daar ben ik dus eh, nu, nu mee bezig. En eh, eigenlijk zijn er twee dingen die, die we willen doen. Eén is dat we eh, willen zorgen dat Facebook ook nog meer voor Nederlanders is. En, en bijvoorbeeld dat we op een gegeven moment de Koninginnendag kunnen vieren. En dat we dat ook op Facebook zien. Dat lijkt me erg leuk. En eh, dan? Dat je... Nou ja, je, je zou bijvoorbeeld iets leuks kunnen doen met een, een bedrijf... dat iets wil met Koninginnedag. En uh, nou, dat kan natuurlijk op Facebook. Of nou, in je het... sjaaltjes verkopen en dan zie je dat rechts... Nou, ja, je, je noemt er beeld. een. Of een concert. Dat het idee. <laughs> ja. Ja. En dat, dat. andere? Uh, en, en, het, en het tweede is uh, samen met, met bedrijven kijken naar die naar, uh, mogelijkheden... zoals ik die net noemde op zoals Amazon. Zoals bij Amazon. Ja. En druk tijd wordt het. Ja, hartstikke leuk, hartstikke leuk. Arno Lubrun, dank je wel. Succes ermee. Nou, dank je wel. Tot ziens. Hoi, hoi. Wat gebeurt er vandaag allemaal bij de kapper? Rob in Zwolle, goedenavond. Dag, Willemijn. Hi, waar hoi. gaat het over? Elisabeth Taylor, de moeder, moeder van de filmsterren. De prachtige rollen die ze speelde, de vele huwelijken die ze had, de ellende die ze had. Maar ook prachtige parfumlijnen die te goed waren voor 200 miljoen. Het bijzondere huwelijk van haar was, we uh, hebben we begrepen uit het gesprek met mijn klanten, oh ja. uh, met Richard Burton. Hè? Dat ja. is de, de, de 64, 74 en later, oh, nou die hij trouwde, 75, 76. Hij ja, heeft daar een scharreltje gehad met een Nederlander, wist iemand me nog te vertellen. Oh ja? Als ik het goed heb... Nou, ja, niet alles is betrouwbaar van de kapper. Hè? Maar, <laughs> maar dit wel hoor. Cornelij, en haar debuut was op ja. haar negende jaar. En ze speelde mee in Lassie. Dat ja. kent die kleine kapper nou na toen hij nog klein was. <laughs> Lassie, come home, 1943. Geweldig, Cleopatra, mensen die nu luisteren, die ja. weten dat te herinneren, die zoeken nog even vlak voordat ze zo meteen om tien uur langs de lijn uitzetten. Nog even in hun uh, DVD-verzameling en natuurlijk Who is Afraid of the Virginia Woolf uit 66. Corné in Tilburg, hallo, gaat het hallo bij jou El daar ook over? Nou ja, ja Elizabeth Taylor was, was vandaag inderdaad uh, wel het onderwerp van het gesprek, omdat Elisabeth natuurlijk, of Liz, uh, hoe dat je het ook noemen wilt, het boekbeeld van, van de vrouw der vrouwen is natuurlijk. En zeker omdat ze vooral het boekbeeld van de totale kosmosis industrie is geweest en vergeet niet, jullie hebben het nu over parfumlijn, maar, maar dat, dat er nog veel meer dingen aan haar naam om, of haar lijf verbonden waren. He, uh, neem maar een voorbeeld van badpak gingen we naar bikini en dat, dat was wel Elisabeth die, wow. die die bikini in eerste instantie uh, durfde te vertonen op, op het witte doek. En daarnaast natuurlijk, ja, we hebben het over geurtjes, maar vergeet niet Crash White Strips. Bijvoorbeeld oh, de eerste, Wat? Crash White Strips, de eerste vrouw die haar tanden deed, bleken met dat beroemde plakbandje. Oh, oh ja, ja. Oh, dat is En de, vandaar dat ze ook zo'n mooi gebit had. En iedereen is daarop doorgeboordeerd op dat moment. En zij is wel de grondlegger geweest voor een hele hoop uh, cosmetica die naar de rand en zeker nog nu nog gewoon in alle winkels te koop is. Daar is zij echt de moeder van geweest. Heren, okay. ik vind het een, een, een mooi overzicht van uh, Elisabeth Taylor. Zo aan het einde, vlak voor langs de lijn. Ja? Dank jullie wel. Okay. Oh, jullie. En een fijne avond. Doeg! Dank je. Dag! Ja, dat was hem weer voor vandaag. De dinsdag, um, of is het woensdag? Ik ben even in de war. Het is woensdag, ja, <laughs> precies. Leuk dat je luisterde. We zijn er morgen weer. En uh, zometeen langs de lijn. En dan gaan ze het hebben over baanwielrennen en de zaak immers. En dat allemaal met uh, niemand minder dan Robert Meder. Tot later. Wie K-voetbal op radio 1. Vrijdag om 8 uur. Gaat -ie erin. hij erin! Wij zit erin begelijkmaken! maken. K-kwalificatiewedstrijd Hongarije en Nederland. Oh, dat geldt zo verschrikkelijk weinig. En al langs de lijn, vrijdag om 8 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.